Het NOS-journaal door Megens. Goedemiddag. Nieuwe ministers, tweede kabinet Rutte beëdigd. Hoogleraar Stapel bij meer fraudegevallen betrokken. En MRSA-bacterie in ziekenhuis Heerenveen. Vanmiddag veel bewolking, wat buien trekken er van noord naar zuid. Later vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Het wordt 10 graden en de wind draait op steeds meer plaatsen van zuidwest naar noordwest. Morgen begint nog met opklaringen, maar smiddags wordt het opnieuw bewolkt. En dan volgt vanuit het noordwesten lichte regen. Het wordt morgen opnieuw zo'n 10 graden. half uurtje geleden gebeurde het, is het kunnen horen... De nieuwe ministers van het kabinet Rutte II zijn beëdigd op Paleishuis Ten Bosch. Ten overstaan van de koningin legden acht bewindspersonen de eed of belofte af. En voor het eerst konden we allemaal meekijken en luisteren. Dit is het, en Ja, en toen konden we gaan luisteren naar de beëdiging.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 De minister van Financiën, de heer Dijsselbloem. Dat verklaar en beloof ik. De minister van Defensie, mevrouw Hennis Plasgaard. Dat verklaar en beloof ik. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, mevrouw Ploemen. Zo waarlijk helpen mij God onmachtig. De minister voor Woden en Rijksdienst, de heer Blok. Dat verklaar en beloof ik. Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de beediging van de minister. Ja, acht bewindspersonen die de eet of de gelofte uh, hebben afgelegd. Magreet Boer bij uh, Paleis Huis ten Bosch. Magreet, uh, acht stuks omdat uh, de bewindspersonen uit uh, Rutte 1... het niet nog een keer hoefden te doen, hè? Nee, die hebben hun ontslag ingediend... maar de koningin heeft dat in beraad gehouden. En uh, dat is dus niet aanvaard nu. Zij kunnen dus door met hun ambt. Uh, dus zij uh, hebben niet de eet of de belofte opnieuw af nee, hoeven leggen. Alleen de Partij van de Arbeid en de nieuwe VVD'ers, ja. Hoe bijzonder was het, Magreet? Nou, toch wel uh, heel bijzonder, want het is nog nooit openbaar geweest... Hè, in het bestaan van onze parlementaire democratie. Uh, en nu hebben we dus voor het eerst kunnen zien... hoe dat toegaat in de oranje zaal van Paleishuis ten Bosch. Er was één camera bij van de Rijksvoorlichtingsdienst. Die heeft het geregistreerd. Uh, daardoor is het transparant geworden, konden we het zien. En doordat er maar één camera bij was... bleef toch de plechtigheid, de waardigheid van dat moment ook uh, bestaan. En uh, wat je dan zag was dat uh, de, ministers, de nieuwe ministers in een soort halve maand... Uh, om de koningin heen stonden. Uh, je hoorde de stem van de directeur van het kabinet van de koningin, die de tekst voorlas. En als ze dan de eed of de belofte aflegden, dan deden ze een stap naar voren in de richting van de koningin. En dan zeiden ze, dat verklaren en ik, of legden ze de eed af. En uh, dan stapten ze weer terug naar achter. En daarmee was dan de beëdiging een feit. En je zou kunnen zeggen dat deze transparantie, die openbaarheid die we nu gezien hebben, het sluitstuk is van een formatie uh, van de afgelopen maanden, die ook al een stuk openbaarder was, uh, waar de Tweede Kamer de regie heeft uh, genomen en waar de rol van de koningin er uh, als procesbegeleider uit is gehaald. En dit is dan eigenlijk het sluitstuk. Een wens van de Tweede Kamer die al heel lang leefde. Een beediging ook in het openbaar, zodat iedereen kon, kan zien hoe het daar uh, uh, aan toe gaat. Want het zijn toch onze ministers die hier uh, beedigd worden en daar is niks geheimzinnigs aan. En die Tweede Kamer, is die daarmee tevreden dat het nu zo is gelopen? Ja, we hebben kort al uh, gevraagd bij uh, partijen als D66, CDA, uh, GroenLinks en uh, ze vonden dat uh, het prima is zoals het gegaan is. We hebben het allemaal kunnen zien en wat ze ook belangrijk vinden is dat toch de plechtigheid van het moment uh, intact is gebleven. En uh, nou ja, daar was het eigenlijk uh, om te doen, dat, dat, uh, dat je kon zien wat er gebeurde en dat hebben we kunnen zien. De bewindspersonen, uh, de, de ministers hebben we gehad, maar daar blijft het niet bij, hè? er gebeurt nog meer. Uh, ja, zo direct om één uur. Dan uh, moeten de staatssecretarissen nog uh, beëdigd worden. Uh, dat zijn ze wel allemaal. Degenen die uh, al staatssecretaris uh, waren, zoals Steven uh, en Wekers... die dienen toch hun ontslag in en die moeten wel opnieuw beëdigd worden. En uh, daarna heb je vanmiddag ook nog de portefeuilleoverdracht van de ministeries. Dan zien we alle ministers nog op hun departement. Uh, en daar tekenen ze nog uh, officieel de overdracht van het departement... en nemen ze echt de verplichtingen over van hun ambtenaren. Voorganger. En dan schudt uh, de oud-minister de hand van de nieuwe minister. Dan verlaat de oude minister ambteloos, als ambteloos burger zijn departement. En dan gaat de nieuwe minister daar echt intrekken. Dat is ook nog in de loop van de middag. En er is ook nog een ministerraad uh, vanmiddag... waar het nieuwe kabinet alvast gaat praten over de regeringsverklaring... die later deze week uh, in de Tweede Kamer wordt afgelegd... en waarover wordt gedebatteerd. Dus er is nog een drukprogramma hier. volle agenda is dat. Margreet Boer, voor dit moment dank je wel. Eén uur spreken we jou weer. Oud-hoogleraar sociale psychologie Diederik Stapel was betrokken bij meer fraudegevallen dan tot nu toe bekend was. Blijkt uit een tussentijdse rapportage van de commissie Noord. Die Stapels publicaties bekijkt uit de tijd dat hij aan de Universiteit van Groningen werkte. De commissie heeft elf nieuwe fraudegevallen opgespoord. In alle 46 stukken die de commissie Noord tot nu toe heeft onderzocht, zijn bij elkaar 21 gevallen van fraude aangetoond. Drie commissies onderzoeken het werk van Stapel. Eerder stelde de commissie Leveld in Tilburg vast dat er grootschalig gefraudeerd was... en dat jonge onderzoekers door Stapel besmette gegevens hadden gekregen. Dit is het NOS-journaal, het door meegens. megens In ziekenhuis Jongensgans in Heerenveen is een patiënt besmet met de ziekenhuisbacterie MRSA. Het ziekenhuis heeft de intensive care afdeling en de afdeling hartbewaking gesloten... en een onderzoek ingesteld onder medewerkers en patiënten.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 De afgelopen maanden zijn er geregeld problemen geweest met de reactoren. Kinderen van ouders die niet getrouwd zijn worden vaker door de vader erkend. De baby's wordt nu 90% in het geboortejaar erkend. In 2000 was dat nog 84%. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de reden daarvoor helder. De toename heeft alles te maken met het feit dat steeds meer stellen kinderen krijgen, maar niet trouwens. Ze krijgen de kinderen ongetrouwd. Daarnaast is de procedure voor erkenning de laatste jaren eenvoudiger geworden. Vorig jaar had 45 van de pasgeboren kinderen ongehuwde ouders. In 2000 was dat nog 25 procent. Foukebooi is de nieuwe trainer van de Belgische voetbalclub Cercle Brugge. Hij volgt Bob Peters op, die tien dagen geleden werd ontslagen. En Boy is blij dat hij weer op het veld mag staan. Het voelt, uh, het voelt heel goed... Uh...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 Boy was tot begin mei technisch directeur bij FC Utrecht, maar dan moest hij vertrekken. In 2009 stond hij als laatste voor de groep als trainer bij Sparta. Als speler was hij zes jaar actief in België. Met club Brugge won hij onder andere twee keer de landstitel. Ik heb daar lang voor gespeeld. Uh, ik vind het ook prettig om weer terug te zijn in, uh, in de stad Brugge. Uh, en ook in dit geval uh, de, de, de ploeg uh, cerkelen om die uh, te gaan helpen. De Australische kledingfabrikant Skins eist 1,5 miljoen euro schadevergoeding... van de internationale wielrenunie, de UCI. Volgens Skins-voorzitter Jamie Fuller is dat vooral... om verandering teweeg te brengen binnen de UCI. Maar hij zegt ook dat zijn bedrijf wel degelijk imago-schade heeft geleden... door de affaire Armstrong en het feit dat de UCI er jarenlang niet in is geslaagd... om het wielrennen schoon te krijgen. 2 is no doubt it's a, it's, a, it's a very real number but um my objective is to is to really get some change within the UCI and uh I saw no other way that I was able to to get the attention of the people that count uh to see what we can make happen for the future Dat was het nieuws en de sport nu de verkeersinformatie bij de AWB Jonge Hoka A 67, Venlo richting Eindhoven. Daar staat tussen Asten en Afritzomeren 4 kilometer. Vanmorgen is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daardoor is bij de Afritzomeren de rechterreis ook afgesloten. Nog een keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Nieuwe ministers, tweede kabinet, Rutte beëdigd. Ook leraar Stapel bij meer fraudegevallen betrokken. En de MRSA-bacterie aangetroffen in een ziekenhuis in Heerenveen.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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we bellen zo meteen even met Pieter Klein... dat is de adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. RTL dreigt met een kort geding tegen algemene zaken... omdat het ministerie weigert de stukken over de koopkrachtgevolgen... van kabinetsplannen vrij te geven. In het mediaforum praten we verder over uh, dit onderwerp door... met blogger Joost Niemullen en met tv kenner Bert van der Veer. RTL zette al eerder de nodige cijfers op een rij... en kwam tot de volgende conclusie. Veel Nederlanders gaan er veel meer op achteruit dan we al dachten. Hou rekening met 10, 20, soms zelfs 30 procent minder inkomen. Wij denken dat er toch veel te rigoureus is huisgehouden en dat er niet goed naar gekeken is zometeen meer dus over het gegogel met cijfers. En een nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. En de eerste kandidaat komt uit Leiden Dorp En heet Tineke Meijners. Meer over dit radioprogramma. Dus alle ins en outs, achtergronden, foto's. Eh, nou, filmpjes zelfs. Noem het allemaal maar op. Te vinden via onze Facebookpagina. Gewoon lunch en cv intikken. En dan komt het vanzelf goed. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws. Ja, RTL Nieuws dreigt dus met een kort geding tegen algemene zaken. Het programma wil dat het ministerie over de brug komt... met de stukken over de koopkrachtgevolgen van... met name die inkomensafhankelijke zorgpremie. Aan de telefoon is Pieter Klein, adjunct hoofdredacteur van RTL. Pieter, goedemiddag. Goedemiddag. Gaat dat kort gedingen komen? Dat weten we nog niet. We hebben het in gang gezet, uh, maar... Uh... We moeten formeel eerst het antwoord van het ministerie van Algemene Zaken afwachten. Het ministerie van premier Rutte, en dat verwachten we eind van de dag. En ja. ondertussen overleggen we alvast met de rechtbank. Want er is nog geen reactie gekomen vanuit Algemene Zaken? Nou, we hebben gezegd, uh, zou u alstublieft zo vriendelijk willen zijn om voor uh, maandagmiddag vier uur te reageren? Oké, okay, dus hebben we nog even, ja, ze hadden even wat te doen. Er moesten wat uh, bordesfotos worden gemaakt, uh, noem het allemaal maar. Dus misschien bedankt, vanmiddag... Hè? Ja, ja. ja. Er was veel kritiek hè, de afgelopen weken over en weer overigens. Uh, Rutte en Samson die zeiden ja die cijfers van de RTL en trouwens ook van de NOS... die, die klopten niet in hun ogen. Uh, uh, waren jullie te snel misschien? Nou, wat mij betreft niet. Mag ik iedereen die dat zegt toch even adviseren om even goed naar de stukken te kijken? Uh, we hebben begin vorige week uh, gepubliceerd over de effecten van de zorgpremie. Uh, daarna hebben we eind van de week, dat liet jullie net voor, uh, bericht over de effecten... die het op sommige groepen uh, kan hebben... Want als je vijf jaar lang 2, 3, 4, 5 procent van je inkomen inlevert... Uh, dan, kom je, dan maak je redelijke klappen in de komende kabinetsperiode. Dat is wat we hebben verteld. Uh, dat uh, blijkt uit de zogeheten koopkrachtwolken van het Centraal Planbureau, de doorrekeningen. En uh, dat is ook wat het Centraal Planbureau heeft bevestigd. Dus ik snap die kritiek niet zo heel erg goed. Ja, het, het opmerkelijke was ook dat uh, NOS en RTL uh, onafhankelijk van elkaar met die cijfers kwamen. Die kwamen redelijk overeen. En uh, nou ja, dat, dat klopte dan weer in de ogen van, van de politici, uh, klopte dat dan weer niet. Dus dat is ook wel wat bijzonder. Uh, er werd ook nog op een gegeven moment gezegd dat de berekeningen waren achtergehouden. Het CPB spreekt dat tegen. Houden jullie dat nog steeds overeind? Uh, wij denken dat er uh, uh, stukken zijn uh, waar op grond waarvan die zogeheten koopkrachtwolken, zo heet dat in het jargon, uh, zijn gemaakt. Dus de CTD maakt allerlei berekeningen voor allerlei groepen en individuen en inkomensgroepen. En wordt samen in, een grote, in de grote mixer gegooid. En dan komt er een plaatje uit zoals we dat uh, vorige week uh, uh, van het CTD hebben gekregen. Maar het gaat natuurlijk om een detailniveau. Wat betekent het voor jou? Mm. En dat is nu exact wat we willen weten. En ik begrijp inmiddels dat zo'n beetje de voortallige oppositie dat... Ook wil. Ja. Dus daar gaat het uiteindelijk om als dat kort gedingen komt. dan willen jullie die stukken boven water hebben? Waar het ons om gaat is de onderbouwing van de koopkrachtcijfers door het CPB. Dus hoe zit het precies? Hoe pakt het uit voor... Uh, alleenstaande, voor twee verdieners, voor het pensioneren. We willen dat gewoon exact weten. We denken dat iedereen dat zou moeten willen weten. Zowel de politiek uh, als uh, uh, de burger. En het andere punt is, uh, wat zijn de koopkrachtberekeningen die nu op de ministeries liggen? Wij denken dat het eerlijk is om die ook uh, openbaar te krijgen. En daar gaat ons verzoek over en daar gaat ook het mogelijke kort over. Ja. Als er voor vier uur geen antwoord komt van de algemene zaken, gaat dat kort gedingen komen? Uh, nou, dat is uiteraard aan de rechter. Uh, maar dat zullen we in gang zetten. Of dat zetten we de komende uur in gang. En dan is het aan de rechter om te beoordelen of uh, hij of zij vindt dat wij een uh, zaak hebben. Ja, oké. Okay. Uh, dan gaan we dat afwachten. Dankjewel, Pieter Klein, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. Graag gedaan. Veel aandacht op Twitter en geen stijl voor een opmerkelijke Twitterbericht. In een tweet is de rouwadvertentie van de 20-jarige Tim Ribberink te zien. Tim pleegde zelfmoord omdat hij vaak werd gepest en getreiterd. In de rouwe is ook de aangrijpende afscheidsbrief te lezen... die Tim aan zijn ouders schreef. Ik citeer... Lieve pap en mam, ik ben mijn hele leven bespot, getreiterd, gepest en buitengesloten. Jullie zijn fantastisch. Ik hoop dat jullie niet boos zijn. Dat schreef dus deze Tim Ribberink. Nieuwsuur is van alle informatieve programma's koploper... als het gaat om vermeldingen in kranten en het genereren van kamervragen. Dat blijkt uit onderzoek van de Nieuwsmonitor. Maar Ondanks de impact van Nieuwsuur is Pauw Witteman... leidend in het politieke en maatschappelijke debat. Het programma heeft de hoogste kijkcijfers... en daar wordt ook het meeste over getwitterd. Ook De Wereld Draait Door wordt door de onderzoekers genoemd... als een programma dat veel invloed heeft. Beschermde dieren zijn het slachtoffer van stroperij en illegale handel. Heb je ivoor, slachtanden, tanden... En tijgerhuid. De eerste kant. Ja, dat was een stukje uit de promo van het nieuwe NCV-programma Wildlife Crime. In dat programma trekken Harm Edens en Jetske van der Elsen... ten strijde tegen de stroperij en illegale dierenhandel. En ik praat er even over met Harm Edens. Harm, goedemiddag. Goedemiddag. De handel in exotische dieren is al heel lang een probleem. Waarom nu dit programma? Nou, omdat het nu echt de staart gaat aan het uitlopen is. En sommige beesten zo bedreigd raken dat we ze misschien wel kwijtraken. Dus... Er moest echt nu iets gaan gebeuren. Want om eens wat te noemen, de neushoorn, de tijger en de olifant, waar wij ons heel erg op richten. Daar is de georganiseerde misdaad nu zo hard tegen aan het, het stroven dat, dat ze verdwijnen waar je bij staat. Het neemt schrikbarende vormen aan. Ja, nou kent iedereen die verhalen he, over, over onderdelen van tijgers. die dan worden gebruikt voor lustopwekkende drankjes. Wat, wat, voor, uh -huh. wat voor producten, wat heeft jou het meest verbaasd wat je zo bent tegengekomen? Nou, wat heel erg is, dat, dat een, een Vietnamese minister ooit geroepen heeft een paar jaar geleden... dat hij van kanker genezen is door neushoornpoeder te nemen. Terwijl dat is net hetzelfde spul als je nagels en je haar. Dus er zit ook helemaal niets in wat speciaal is. En daardoor worden de neushoorns nu zo hard afgeslacht... dat het afgelopen jaar is met 3000 procent omhoog gegaan. Dus we moeten nu echt nee roepen. Hetzelfde met de bosolifanten Centraal afrika Die wordt met mitrieurs nu het oerwoud uitgeschoten per honderd tegelijk. Hè. Duizenden olifanten per jaar. En dat ja. wil nog maar 3200 tijgers. Dus we, we hebben allemaal recessie en crisis en narigheid. Maar dit is echt heel erg hoor. Dat als de planeet nu niet gered wordt. Ja, dan zijn we ze, ze gewoon kwijt. Ja. Dus dat is wel behoorlijk heftig. Dat programma Wildlife Crime wordt vier dagen achter elkaar uitgezonden. Waarom voor die vorm uh -huh. gekozen eigenlijk? Nou, omdat vorige week de, de wereldwijde actie van start is gegaan. Dat we ook echt laten zien dat het WNF. op alle niveaus, dus bij de regeringen, maar ook onder bij de rangers in het veld echt zorgt dat we die bezig gaan monitoren, dat we laten zien hoe de handelstromen gaan... en dat we een soort mondiale verontwaardiging op gang gaan brengen. Dat iedereen snapt dat het echt een cool is om een hiervoor een armband te kopen. Dat het echt klaar moet zijn, moet ophouden. Dus ja, dan kan je niet breed genoeg beginnen en één keer een goede tik uitdelen. Dus ik hoop dat iedereen gaat kijken, vier dagen lang... en ook echt op de site van het Wereld Natuur Fonds gaat kijken wat ze kunnen bijdragen. En dat is echt niet alleen maar geld, hoor. We hebben echt ieders hulp nu echt heel hard nodig. In de hoop ook dus dat, we, dat je echt iets met het programma kan veranderen? Ja, zeker. Want ik ga ook met, het, met de beelden van het programma uit Thailand... waar ik de tijger heb gezien, maar ook de Nederlandse beelden... langs grote bedrijven en ook langs politieke partijen... om echt te laten zien, jongens, kijk, dit is er aan de hand. En nu moeten we ook vanuit Nederland en vanuit het deel van, de natuur, van zijn wereldwijd... echt een, een, een vuist gaan maken. Echt zeggen, want dit moet nu stoppen, want anders zijn we echt die beesten kwijt. En ja, ik heb ook een dochter van twee, die wil ik later wel een olifant laten zien. Ja. Zo, zo simpel is het. Wildlife Crime, zo heet het programma. Harm Eners is een van de presentatoren vanavond om vijf voor acht te zien op Nederland 2. Dank je wel. Jij bedankt. De bediging van de, de nieuwe ministers van het kabinet Rutte 2... werd een half uur geleden live uitgezonden op radio en tv. Althans, dat dachten we. Want op Radio 1 blijkt de generale repetitie te zijn uitgezonden. Marcel Glauvis is hier, de hoofdredacteur van de NOS Nieuws. Hoe kan dat? Goedemorgen. Ja. Uh, er was heel veel verwarring. Uh, bij ons op radio, op televisie en misschien ook wel bij de collega's. Ik zal proberen uit te leggen hoe dit in elkaar steekt. Um, de kern ervan is, is dat de RVD zelf voor de registratie heeft gezorgd van de beëdiging. Dat was wat uh, de RVD per se wilde. Um, dus daar hebben we ons uiteraard uh, bij neergelegd. Um, volgens alle afspraken zou de beëdiging om tien over half twaalf zijn. Dat staat op papier, dat was de afspraak. Dus om tien over half twaalf zouden wij en alle collega's... het signaal krijgen van de RVD, van de beëdiging. Maar wat gebeurde? Omstreeks half twaalf zagen wij al uh, in onze studio's... dat stonden we dus niet uit, zagen wij de beediging al plaatsvinden. Toen ontstond de verwarring wat dit was. Uh, ter plekke uh, was de conclusie dat het voorbij was, uh, dat het gebeurd was. Daarop hebben toen, naar nou, ik nu begrijp... Um, zowel RTL als ook bij ons Radio 1 besloten om uh, dat uit te zenden... omdat hun indruk was dat het voorbij was. Toen ontstond daar te plekken veel verwarring of dit nou het goede was of niet. En toen is daar door uh, de betrokken mensen van de RVD, begrijp ik nu... Uh, besloten om het nog een keer te doen. Dus toen begon op het officiële tijdstip begon onze uitzending... en begon de beeliging nog een keer... En dan hebben wij dus de tweede keer uitgezonden. Dus ja. daar ligt de verklaring in waarom het twee keer gebeurt. Dus de eerste keer is dus veel eerder dan overal afgesproken ja. was. En dat zorgde bij alle collega's van radio en televisie voor heel veel verwarring. Maar eigenlijk, de eerste keer was het dus eigenlijk de echte eerste keer? Nou ja, dat kan misschien. Misschien was dat de bedoeling. Dat kan misschien alleen de RVD maar zeggen. Ik weet niet wat het staatsrechtelijk betekent als je een kabinet twee keer beëdigt. <lacht> Ja. Het uh, blijft heel lang zitten. <laughs> <risim diese> ja, misschien is dat uh, inderdaad uh, waar het in zit. <gij <gij geen idee hoe het zit, zo, zo kan je het uitleggen. Uh, in ieder geval wat wij hebben uitgezonden was de tweede keer. En ik heb het de eerste keer ook gezien. Maar het was geen repetitie Marcel. Dat dachten duidelijk... wij, maar, maar misschien... Het is ook maar... niet zo ingewikkeld, je moet er niet echt voor repeteren. Nee, gewoon. dat, dat <acht> dachten wij eerst, hè, dat dat de verklaring was. Ja. Uh, want ik was in de regie van onze studio's tijdens de uitzending. Wij dachten dat het dat was, dat het een repetitie was. Toen kwam het bericht van onze technische mensen buiten het paleis... dat het dat niet was... Vroeger, dat het gebeurd was. Dus toen stonden wij voor de vraag... gaan wij het dan nu van band uitzenden... en vertellen we daarbij dat het niet live is. Dus daar stonden we net heel erg over te peinzen wat we daarmee zouden moeten doen. En ik was bijna zover om te besluiten om dan dat maar uit te zenden van band. Ja, ja. En toen begonnen het toch. Dus ja. toen hebben we het toch live uitgezonden, maar dat was de tweede keer. Uh, er zijn mensen die zullen nu zeggen... Uh, doe het maar gewoon weer achter gesloten deuren, want dit kan zo niet natuurlijk. Nou ja, ik, trek eerder, ik zou eerder de conclusie willen trekken... dat je dit gewoon uh, moet laten doen voor organisaties ja. die ervoor zijn. Precies. Namelijk vakmensen als de NOS, die heel veel... Gebeurtenissen rond het Koningshuis op allerlei gebieden uh, live gedaan hebben. Uh, uh, daar zijn we zeer ervaren, zeer bekwamen in. En hoe meer schijf je ertussen stopt, hoe groter de kans op verwarring en fouten. En ja, dat heb je hier nu wel gezien, ja. is mijn conclusie. Dus uh, nog wel even reden, Misschien, voor een telefoontje met de RVD vandaag. Uh, ongetwijfeld gaan wij hier uh, nog veel over hebben, en veel discussie over hebben. Uh, ik denk dat het jammer is dat het zo gegaan is. Maar feitelijk, de eerste en de tweede waren, ik heb ze allebei gezien, waren identiek. En ik ben zelf vooral <lacht> heel. Ik ben benieuwd naar hoe de staatsrechtsgeleerden uh, ja. hier nu mee omgaan. Ja, wat ja. die ervan vinden. He, misschien ligt het anders. Misschien hebben we nu geen officieel kabinet. Zou ja. dat de oplossing ja, zijn? Nou, ja. laten we dat inderdaad ja. uitzoeken. Als je dat nog weet voor het eind van deze uitzending, kom nog even vertellen. des was wel één keer toch, uh, <lacht> uh, Voor zover ik nu weet, was het één keer. <lacht> maar zo geloof, hoofdredacteur van de NOS Nieuws. Hartelijk dank voor het sneller hier naartoe komen. Je hoorde al de stem van Bert van der Veer. Die zit zometeen in het mediaforum uh, met Joost Niemuller. Daar gaan we hier ook uitgebreid over doorpraten. Nog even door met het uh, Media Google is not amused over Duitsland. Het land heeft gewaarschuwd voor de gevolgen van het aannemen... van een nieuwe auteursrechtenwet die de zoekmachine dwingt... om te betalen voor het tonen van links naar artikelen van Duitse media. De Financial Times schrijft er vandaag over. Google zal dan mogelijk stoppen met het tonen van alle zoekresultaten... naar alle Duitse media. Eind november wordt de nieuwe wet besproken. Volgens die wet mogen uitgevers geld vragen van Google... voor het tonen van zoekresultaten naar hun artikelen. Google staat op het standpunt dat het tonen van de zoekresultaten... juist meer bezoekers naar de sites van de uitgevers... Brengt. Deze vrouw scoorde buitengewoon goed gistermorgen. We kennen ze allemaal, die gevleugelde uitspraken uit Den Haag. Na Doe eens Normaal, man, werd het over je schaduw heen springen. En nu is het aan de knoppen zitten. Maar als je zo ver over je schaduw heen bent gesprongen, wie is het dan nog die aan die knoppen zit? Welkom op deze zondagmorgen. Eva Jinek, maar liefst 507.000 mensen schakelden gistermorgen in voor dat programma. Eva Jinek op zondag, waarin ze onder meer Hans Wiegel en Joop van den Ende ontving. Dat was een opmerkelijk uitschieter, de programma's voor en na haar trokken maar liefst 80% minder kijkers. De andere kijkcijferkanon op de zondag, Boer zoekt vrouw, trok gisteren iets minder kijkers dan vorige week. De teller bleef net onder de 4 miljoen staan. Toch was het daarmee veruit het best bekeken programma van de afgelopen week. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, dat is weer. Yeah, de yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Beatles naar blokken. Het media-archief. Het is vandaag 40 jaar geleden dat de legendarische schaker... Bobby Fischer wereldkampioen werd... door in Rijkjavik te winnen van de Russische schaker Spassky. twee kwam werd door de hele wereld gevolgd. Vooral omdat de wedstrijd plaatsvond op het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Studio Sport maakte in 2003 een documentaire over de schaakwedstrijd. Ze spraken onder meer met Hans Beum, die er destijds bij was... en ook Jan Timman, de Nederlandse schaker. De Duitse scheidsrechter mocht Fischer als eerste feliciteren. Hij schuttelde die hand... Gratuleerde hem. Hij was wereldmeester. Ik stond vooraan in het podium. Ik klapte ook mijn handen stuk. En, en, en omdat hij niets deed, bleef dat maar doorgaan. Ik bleef ook maar platiteren. Maar uh, ja, dat, was heel mooi, dat was een, een heel mooi uh, moment. Gewoon. Dat was het mooiste moment van die. In de... In de name van FIDE, the international chess federation... I proclaim Mr. Robert Fischer is de chess champion of the world. Wat Fischer in Rijkjevik uh, gedaan heeft... was daarom van zo'n groot belang, omdat het uh, uh, niet alleen over schaken ging. Het ging ook over een, uh, ja, een eenzame held die een heel rijk verslaat. Het is iets wat, uh, wat erg aanspreekt. Ik bedoel, Fischer kreeg een aanmoedigingstelegram van Kissinger op dat moment. In 1992 deden Fischer en Spatsky de tweekant nog eens een keer dunnetjes over... voor heel veel geld, tot groot ongenoegen van Amerika... want de wedstrijd vond plaats in het toenmalige Joegoslavië, waar op dat moment de burgeroorlog aan de gang was. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Als gezegd vandaag met Bert van der Veer, tv-deskundige en uh, Joost Niemullen, blogger voor de dagelijkse standaard. Um, we gaan zometeen uitgebreid praten over, uh, ja, een unicum toch wel uh, met wat we net hebben meegemaakt, waar we net ook al even over hebben gesproken, de bordesfoto en uh, het beledigen van het kabinet. Maar eerst nog even over dat berichtje waar we het net ook over hadden, die overlijdensadvertentie van die uh, Tim Ribberink. In de Twentse Courant-Tubantia staat hij. Um, Joost, wat vind je ervan? Ja, uh, je kan het niet verbieden. Ik vind het toch een slechte ontwikkeling. Ik ben altijd heel erg voor uh, van alles maar in de media gooien. Maar in dit geval is toch echt wel bekend dat dit leidt tot uh, kopieer gedrag. Dus we kunnen nu wachten op uh, de volgende die gepest zijn en die uh, dit hebben gezien. Dus dat is echt. Uh, ik, snap, uh, ik snap die ouders wel voor een deel. Die zijn woedend over wat er gebeurd is. Die willen hun woede uiten door die brief naar buiten te brengen. Ja, goed, dan wordt het tegelijkertijd het publiek feit. Dus dan komt bij mij de vraag op, van, was dit wel de hele brief? Misschien zegt hij ook wel nare dingen over die ouders. Hebben we dat niet gezien? Vervolgens komt dat allemaal aan de beurt. Uh, uh, ja, uh, en misschien hebben die ouders wel het niet goed begrepen... dat als je iets, tegenwoordig iets in een lokale krant zet... dat het uh, dan uh, een uur later mm. op uh, geen stijl staat. Ja. Ja, dat is wel opmerkelijk, geen stijl. Die, die duidelijk ook de kant van de jongen kiest. Zo, van, uh, hè, kijk, dit kan er dus allemaal gebeuren met dat verpest ja. en zo... Bert van der Veer. En dan zeggen mensen ook, ja, dat is nou net een website die dan uh, misschien boter op z'n hoofd heeft, want die pesten nou, zelf ook nog wel eens. Ik kan het mijn gezien de doelgroep wel voorstellen dat zij het dan vervolgens op mijn site zetten en of zij het nou doen of iemand anders doet. Het maakt mij ook niet zo vreselijk veel uit. Ja, ik, ik vind het een beetje ingewikkeld, moet ik je eerlijk zeggen. Ik snap jouw standpunt ook wel, maar ik heb ook iets van. Als dat nou de reden is dat deze jongen zelfmoord gepleegd heeft, ja, laat het dan misschien ook maar bekend worden. En ik weet ook niet genoeg van zelfmoordstatistieken om te weten hoeveel mensen zelfmoord plegen omdat ze gepest zijn. Ik denk niet dat dat nou, wat kopieergedrag waar Joost het over heeft, dat dat nou onmiddellijk zo'n grote omvang aanneemt. Ja, maar ja, dat is tussen over het algemeen toch wel echt aangetoond. Dat überhaupt het vermelden van dat iemand zelfmoord heeft gepleegd, leidt tot meer zelfmoorden. Ik bedoel, ja, ik, ik, over het algemeen zit ik heel erg van je moet het zo niet verbergen. Maar ik, ik zou in dit geval toch wel een zekere terughoudendheid uh, willen betrachten. Je hebt hetzelfde gehad met uh, uh, he, van die gevallen... dat mensen dan hun hele familie uitmoorden, plus zichzelf. Het is hier gelijk, zie je dan ja, meerdere ja, keren dat gebeurt. De, de, de, de mensen die gepest hebben, de jongen die zelfmoord heeft gepleegd... de media die het oppakken, wij dat we het er nu over hebben... Waar, wie mag wel wat? Nou ja, daarom zeg ik, je kunt het niet verbieden. Hè. Dus ik, ik, wil, ik wil ook niet verbieden, maar eh, ik vind wel dat je die stem van terughoudendheid ook wel moet laten horen hier. Laat ik zo zeggen. We praten zo meteen door over andere zaken in de media. Doen we naar het nieuws? Hier is Dorald Meegens. Radio 1. Het NOS-journaal. Koningin Beatrix heeft de ministers van het tweede kabinet Rutte beëdigd. Op verzoek van de Tweede Kamer gebeurde dat voor het eerst in het openbaar. In het kabinet zitten zeven ministers van de VVD, onder wie premier Rutte onder de zes PvdA-ministers is Lodewijk Asscher, die ook vicepremier is. Na de beediging was de bordesscene met de koningin. En straks om één uur worden er zeven staatssecretarissen beedigd. De eerste vergadering van het nieuwe kabinet is aan het eind van de middag. Oud-hoogleraar sociale psychologie Stapel was betrokken bij meer fraudegevallen... dan tot nu toe bekend was, blijkt uit een tussentijdse rapportage van de Commissie Noord... die Stapels publicaties bekijkt uit de tijd dat hij aan de Universiteit van Groningen werkte. De commissie heeft 11 nieuwe gevallen opgespoord. De teller staat nu op 21 gevallen van fraude. En Fouke Boy is de nieuwe trainer van Cercle Brugge. Hij volgt Bob Peters op, die anderhalve week geleden werd ontslagen. Boy was tot mei van dit jaar technisch directeur bij FC Utrecht... maar dan moest hij vertrekken vanwege tegenvallende resultaten. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanmiddag hebben we een mix van wolken, zon en buien. De temperatuur komt uit op 9 of 10 graden... bij een matige tot krachtige meest noordwestenwind...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 De komende dagen aanhoudend wisselvallig... met temperaturen iets beneden normaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie... met de A76 67 Venlo richting Eindhoven. Er staat tussen Asten en Aflid Zomeren 4 kilometer. Morgen is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daardoor is bij de Afritzomeren Zomeren de rechterreis ook afgesloten. Lunch met Jurgen van den Berg. En het Mediaforum met Bert van der Veer, TV-deskundige. En met Joost Niemuller, en die is blogger bij de Dagelijkse Standaard. Um, ja, laten we beginnen over het, de belediging van het kabinet, Rutte 2. Um, we hebben jullie gevraagd om iets eerder te komen, zodat we alles konden zien, de beelden. Uh, Bert, hoe kijk jij daarnaar? Met name ook als regisseur. Nou ja, ik had aanvankelijk iets van één camera, één camera. Dat is wel heel erg aan de magere kant. Maar ja, die ene camera had eigenlijk ook heel wat niks te doen. Want je moest een beetje naar links pennen. En dan zoemde je in op een man die daar stond. Overigens verzuimde de RVD die, zoals we eerder hoorden... de regie had over dit spektakel om te vermelden wie, dat wie, was. wie het was. Ja. Dat bleek Chris Breedveld, kabinetter der koningin te zijn... zagen we later in het journaal. En toen deze brave man was uitgesproken... pende de camera naar rechts en gingen we de diverse aankomen. van de koningin? De koningin was zeg maar, met haar achterste in beeld. Uh, er is geen enkel bewijs dat ze het ook was. Het kan ook iets tegen geweest zijn. Ja, nu je dit net gehoord hebben, ja. ik weet het helemaal niet. En, en toch toch zat, er, zat er, wat mij betreft, dat het duurde nou, misschien anderhalf, twee minuten, ik weet het niet, maar er zat één onthullend element uh, voor mij in. Het is een slechte dag voor de NCV uh, vandaag. Ja, ja, uh, ja, voor ja, het zeker. christendom in zijn algemeenheid. Ja, ja. Er bleken maar twee uh, mensen, die dan ook bijna nog van PVDA huizen, ja. de zeg maar, gelofte zo waarlijk helpen met God al machtig, uh, uit ook uitspreken. En dat waren timmermans en ploemen. Ja. Ja, de rest ja, is, is allemaal uh, ongelovig. Ja. Dus dat vond ik, dat vond ik dat toch wel leuk om te weten. Van tevoren was het, wij, wij zaten een beetje, we stonden ook met wat mensen te kijken, zo Een beetje zoals vroeger met de waterstanden. Plus drie ging je dan, maar nu was het, wie zou nu dit doen of wie zou dat doen? Het waren er inderdaad twee. Het waren er maar twee. Ja. Joost, hoe vond jij dit? Voor het eerst in de openbaarheid? Ja, dat is dus niet waar. Hè? Dat mag ik even gericht stellen. Want ik lees het in Trouw dat het 200 jaar geleden al een keer oh. eerder gebeurde. Maar toen waren er geen camera's bij, denk ik. weet <laughs> dat niet. Pijlen boog. <laughs> ik vond dat <het> wel fascinerend. <laughs> dus, uh, nou ja, uh, uh, ik, ik, ben, ik, ik vond het van een ongelofelijke klungeligheid. Dat je denkt, uh, hè, oh. twee keer gedaan en dan inderdaad zo slecht gefilmd. En... Uh, ik vond het wel een beetje raar dat de koningin zelf helemaal geen rol had in dit geheel. En uh, ja. dat kan alleen maar zo zijn, omdat ze dat niet wilde, want... Uh het schijnt dat hij toch al veel te zeggen heeft. Maar dat heel zal ze nooit hebben gehad. En ik denk, wat je te zeggen hebt. Want dat zat ik ook te bedenken, daar gaan we nog wel achterkomen. Ik denk dat haar Majesteit om half twaalf heeft geroepen. Is iedereen aanwezig? Dan gaan we nu beginnen, <laughs> dames en heren. En dat er niemand heeft gezegd. Ja, maar Majesteit, we zijn nog niet op de, in de lucht. Dat, dat moeten we even nog niet doen. Want het is wat dat betreft een dictatoriaal dametje hoor. Dat is het op dit soort maar ik bedoel, dat, ja. dat, dat, wat die Breedveld nu deed. Ik neem toch niet aan dat de koningin dat normaal gesproken zou doen? De nee, dat dus, doet altijd ja, de precies. De dus, dus, ja. dus in die zin zal denk, de rol van haar ja. niet heel anders zijn dan, dan, dan toen er geen camera bij stond. Uh, oh, je denkt dat, dat normaal gesproken die Breedveld dat ook deed? Ja, ja, ja dat denk ik. Denk uh, je, dat heb ik eerst gelezen, je? dat de kabinettenkoningin dat uh, altijd doet. Ja, dat, okay. dat, dat spreekt ze er nooit uit, okay. dus nou, daar ja. is er niet van afgeweken. Oh, ja, goed. En ze waren snel op het boordes, hè? Ja. En die, die vrouw hadden gisteravond even met elkaar gebeld. Wat doe je aan? Ja, daar hebben ja, Joost en is, is, ik het ook over gehad. Ze allemaal als klm stuurders uh, voor een groot deel, ja, of heb, uh, twee. Ja, ik heb daar weer een andere stelling over. Ze hebben tegen elkaar gezegd, blauw wordt het, moet het worden, dames. Maar er waren twee uitzonderingen. Melanie Schulz en uh, Janine Hennis gingen niet in het blauw. En dat komt volgens mij omdat Melanie Schulz niet reclame wil maken voor de KLM. <laughs> En Janine Hennis niet bij voorbaat de luchtmacht... als haar favoriete legeronderdeel wil benoemen. Dus die hebben zich daar iets van aangetrokken. En de twee, eh, twee van de drie PvdA-ministers met rode stropdas. Ja. En die dekselse Dijsselbloem niet. We en we maar de, de, de kleurstelling niet... als geheel vond ik wel interessant. Want het was echt wel rood, wit, blauw. Andere kleuren zijn er bijna niet. Nee, nee, behalve Haar Majesteit die iets grijzigs uh, aan ja. heeft. Ja. Toen nu de viel heet dat, maar het is opmerkelijk dat die vrouwen dus uh, op de achterste rij. Dus uh, uh, we hebben dan de ploemen, uh, bussenmakers, schippers en schippers. Alle, alle drie in het. Ja, en ook heel mooi uitgespreid zijn de, de, de stickers die daar geplakt zijn. Die stonden precies goed. Dat je zeg maar dat blauw een beetje verdeelt over het hele beeld. Nou, ik vind het mooi. En natuurlijk en niet. Kamp e e staat er wel een beetje naar bij. Voorzien. Ja, Kamp staat te wijzen van kijk die gozer daarop uh, ja. daar, daar moet je voor uitkijken als die jou in de wandel voorbij komt. Dat is een <laughs> kondenknijper. Ja, het weet Kamp. Um, <laughs> Joost, is het nu een reden om dit gewoon vanaf nu altijd te doen, op deze manier? Nou, dit is duidelijk de reden om het niet altijd zo te doen. Ah, ja, maar ik wil even los van de, uh, dat misschien moeten ze gewoon straks tegen RTL en, en, en SBS en, en uh, NOS gewoon zeggen... nou jongens, jullie mogen het allemaal met een camera bij zijn, maar nou, dat dus dat... gewoon wel in de openbaarheid. Nou, ja, kijk, ik, ik, ik, ik, ik zie het belang van, van duidelijke rituelen wel in, in dit soort gevallen, en... Eh, eh, uh, Kijk, je ziet wel dat het ene ritueel nu het andere wegstreept. Die bordescène wordt natuurlijk nu totaal overbodig. Nu in ze net hebben gezien. Want het was niet juist het spannende van. Oh, wie komt er naar buiten en hoe gaan ze staan? Ja, maar voor de foto? dat zijn ook de mensen die nu niet opnieuw beëdigd zijn, komen daar ook weer naar voren. Natuurlijk, natuurlijk. Maar, uh, dat, dat is, maar kijk, ik bedoel, dat spannende van die bordescène is nu weg. Hè? Mm. Ik bedoel, uh, ze komen naar buiten, want we, we wisten al dat. Ja, en. Uh, je krijgt continu de continue vraag, wat kan je wel filmen... en wat kan je niet filmen, en hoe doe je dat? Uh, ja. Ik denk inderdaad, uh, zoals Bert zegt, dat je gewoon... Uh, oké, okay, als, als je dat gaat laten beedigen... laat het dan gewoon filmen door mensen die dat kunnen. Ja, ja. en maak er misschien iets meer van. Het is, het is al met al. We hebben het over een unicum, maar het is, erbij. het is wel het kortste, onbenulligste unicum dat in de afgelopen decennia in ons ja, democratisch ze stelsel is toegevoegd. We gaan nu ook de, de eerste paar minuten van de kabinetsvergadering gaan ze nu ook filmen. daar mogen ze dan? Wie ja. daar dan precies weer bij mag zijn, is ook weer ja. een raadsel. Maar. Um, iets veel belangrijks misschien. Die, dat is de hele uh, strijd uh, over die C.P.B. cijfers. We hebben net uh, Pieter Klein gehoord van RTL Nieuws. Nou, die dreigen dus met een, met een kort geding. Uh, als ze voor vier, vier uur vanmiddag uh, geen antwoord hebben van algemene zaken... dan, uh, dan gaan ze dat uh, proberen in gang te zetten. Um, hoe kijk je daarnaar, Joost? Nou ja, er ligt natuurlijk niet een ge uh, geen geringe claim op tafel. Als het inderdaad is, zoals uh, RTL en Klaf ook nog nu zeggen... dat het gaat om 10, 20 of 30 procent... Ja, nou. bij een, een toch al een behoorlijk aantal groepen mensen... die er in koken achteruit gaan... ja, dan heb je het natuurlijk wel over iets gigantisch. Hè? En uh, uh, dan moeten die cijfers op een of andere manier... echt helemaal op tafel komen, want... Uh, uh, je krijgt steeds meer de indruk dat, dat er gewoon, uh, of slecht gerekend is... te snel uh, gewerkt is. Uh, uh, Rutte lijkt totaal de regie te kwijt zijn op dit gebied. U de hele VVD. Uh, vanochtend stond Halbe Zijlstra ook weer op Radio 1 iets te roepen van... Uh, nou, dat zal zeker niet gebeuren. Meer dan 4% zit er, niet, zit er niet in. Ja, Al, zo ken ik er nog wel een paar. Dat moet het gerepareerd worden. op uh, ik bedoel, Nu niet. moeten echt die cijfers... En, en een vreemde woord trouwens, wat daar klonken, koopkrachtwolkjes. Dat woord kende ik nog niet. Weer? Koopkrachtwolk. Die, die zijn nog niet op tafel ja, te hebben de knoppen van de koopkracht. Oh, ja. draaien. Nee, maar dat RTL uh, ook de gang erin zet, dat is ook wel logisch natuurlijk. Want we hebben van de week gewoon dat debat over de regeringsverklaring. En als het dan nog steeds in de mist is, dan is dat toch ook niet ja, goed. Ja, dat, dus is natuurlijk, dat, dat heb je een punt. En het is natuurlijk... Kijk, waarom houd je zulke gegevens achter? Eén, omdat ze geheim zijn. Nou, dat lijkt me in dit geval nog niet hè, heel erg... Het geval, ik bedoel, want iedereen... CPB zegt zelfs uh, dat het niet zo is, hè? Die zeggen gewoon, van, nou, die cijfers zijn helemaal niet geheim. Uh, die, ja, en de tweede zeggen. is, en dat, daar kan ik me misschien nog wel iets bij voorstellen... is dat uh, een soort van angst voor verkeerde interpretatie ontstaat. Want het is natuurlijk... Ik, ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik, ik luister met, met genoegen naar Joost... Die, die het allemaal nog bijhoudt qua percentage en et cetera. Maar ik ben echt vorige week donderdag al afgehaakt over dit hele verhaal. Ja, maar wat natuurlijk ik, wel ik, van ik belang is... Joost, we gaan nu gewoon even regeren. Ja, ja, ja, ja. Uh, maar wat natuurlijk wel van belang is, is inderdaad, dat heb ik wel eens vaker gezien, bij presentatie van cijfers, dat zijn inderdaad die toegespitste op bepaalde groepen cijfers. Die worden vaak, ja, die worden vaak niet geheim gehouden, maar die worden op een bepaalde manier zo gepresenteerd, als het niet uitkomt, dat we die niet zien. Ik heb dat al verschillende keren gezien bij rapporten, en, en bij pers, uh, hoe dat naar nou, de pers wordt gebracht, hoe de pers het vervolgens oppakt. Maar je bedoelt dat het dan te gemiddeld wordt gehouden of zo? Nou, maar dat, exact, gevoelen, dat gevoel, dat gevoel economie... ben ik een groep denk ik ook de hele tijd. Ben ik nou een groep? Ja. Ik wil helemaal geen nou ja, groep nee, zijn. Maar dat, maar dat is dus precies het punt. Ja. Er wordt gezegd, de gemiddelde groep, nou daar valt het Kijk, voor het mee. Het gaat natuurlijk om een heel belangrijke... Gaat, het gaat erom, wordt de middenklasse nu gepakt of niet? Daar gaat het in feite om. En uh, uh, als dat niet boven tafel komt... dan kun je wel zeggen dat het CPB het niet geheim heeft... maar dan heeft CPB het gewoon niet goed uitgerekend. Maar, of of kan. zijn ze verkeerd... Die CPB is ook maar op pad gestuurd natuurlijk. Hè? Dus die, die hebben misschien helemaal niet de opdracht gekregen... om dit uit te zoeken. Uh, het probleem is natuurlijk nu wel... er uh, ja, gebeurt van alles, inderdaad halbe zelfs. vanochtend. Nou, van het weekend hebben we die, die, die PvdA-voorzitter gehad... die nog eens even weer olie op het vuur gooide. Ja. Al dan niet uh, bedoeld. maar uh, Ook niet die, erg slim trouwens. gebeurde uh, wel. Het is maar ook even zich stilhouden. Het probleem is wel om dit uh, ja. nog een beetje weer in het gareel te krijgen. lijkt Maar je zegt het ook wel: Rutte is ook een beetje de, terwijl nou ja. dat de grote communicator is. Ja, wat we hier natuurlijk hebben gezien... is dat, uh, dat dit geen kabinet is dat heeft, ook maar een poging heeft ondernomen... om een visie te ontwikkelen. Dus ze zijn gewoon aan het uitruilen gegaan. De, uh, bos schijnt daardoor een leuk systeem met gekleurde kaartjes gehad hebben om zo snel mogelijk de boel erheen te jassen. Onder het mom van, krijg jij dit, dan krijg ik dat. Uh, en vervolgens zie je, dat, ik noem maar wat, op het vlak van immigratie... dat daar totaal tegengestelde doelen, ene kant het kinderpardon... en daar staat dan weer tegenover strengere regels. We moeten nog zien wat er vandaan komt. Er zit helemaal geen coherentie in dit hele... Uh, en dat gaat zich natuurlijk wreken, want je denkt van, we zijn er snel uit. Het klinkt daadkrachtig, maar het gevolg is dat iedereen ontevreden is. Want dat, dat zie je dus nu gebeuren. Nou ja, ik heb vanmorgen nog iemand die zei... van, uh, ik heb eens even bekeken wat er, uh, laten we zeggen... Voor, voor pijn van de PVA nog allemaal in zit... waar het nu helemaal niet zo over gaat... op arbeidsmarktgebied. en, en ja, daar die zal je, ook dat nog zijn, is heel ontslagig. Er is niet een hele hoor. hoop gedoe ja, ja. overkomen. Dus. Ik vind het zo vervelend dat dat nu... Uh, ik, ik heb het afgelopen weekend met veel genoegen de reconstructies gelezen... in diverse kranten. En ik had wel een soort van... eventjes die zorgpremie vergetend en al het gedoe eromheen... <lacht> een soort van trots dat die daadkrachtige mannen daar... Van, vanaf uh -huh. de toko uh, van, van Rutte... tot en met de keukentafel van Loek Hermans... zo snel uitgekomen... Ja. En dat er dan nog wat randjes, eh, rafelrandjes aan zitten. die ja, maar, het, er gaat, nee, maar Bert, het gaat niet om randjes, het gaat om principes. Als je het ja. hebt over nivelleren, dan weet je dat je bij de VVD gewoon, hè, terwijl iemand die gaat de verkiezingen in, als Rutte, die zegt van die socialisten dat nooit meer is het ergste wat er is, en het eerste wat hij gaat doen. En, heeft, en uit die uh, reconstructie ja, blijkt ook het eerste wat hij gewoon weggeeft, is die nivellering. En dan denk je, ja, uh, ja sorry, je dus, maar dan ben je toch totaal ongelooflijk. Dan moet hij dus vandaag nog met Samsung weer maar eens eventjes uit eten gaan en uh, even, even een andere klap erop geven? De toko was een trafstje ja, die, die wordt heel populair. Um, weet je wel. <laughs> nog, nog even over Elke Bos de, ja, van ja. Roosendaal. Uh, dat is de correspondent van de NOS in Amerika. Uh, er schijnen verkiezingen aan de gang te zijn binnenkort. Ja. Uh, dus uh, van Bos van Roosendaal uh, wordt dat een beetje zijn afscheid. Hè? Want hij gaat daar weg na vijf jaar. Dat is een beetje het beleid bij de NOS. Um, ja, Hij, hij zegt, nou ja, ik weet dat dat zo is. Maar toch vind ik het eigenlijk wel jammer dat hij weg moet. Want hij begon er net een beetje in te komen. Hoe kijk je daar uh, naar Bert? Nou, ik, het is een beetje, bijna een beetje huilerig verhaal. Wat ik in de voorste kant van hem was. Een beetje een persoonlijk drama maar dat je het zo naar je zin hebt in een land als correspondent. Uh, en, maar ik weet ook dat als je erg lang in een land blijft... dat je dan dermate vergroeid raakt met, met de cultuur daar. Ik bedoel, van Jan Brussen tot en met Charles Groenehuizen en uh, Max Westerman. Ja, je blijft er een beetje aan verklonken. En ik vind het op zich wel goed dat je dan een beetje wisselt. Ook al had ik net toen uh, de uitzending van... Uh, de beëniging plaatsvond ineens iets van, is er iets in Rusland gebeurd? Want <laughs> Kisha's Kisha's had, Maar die is nu ineens koningshuis geworden. Dus het is even wennen, ja. maar ik vind, vind dat veranderen wel goed. Je moet er wel een frisse blik tegenaan houden. Ja, Joost, vind je het goed? Ja, ik vind dat je niet te lang moet zitten. Want het, ik denk aan Paul Snijder, die we geleidelijk aan steeds dikker zagen worden... en steeds trager zagen praten. En steeds en Amerikaans. Steeds meer het gevoel te van in Brussel is helemaal niks aan de hand. Ik verveel me hier dood. Uh, dat moet je niet hebben. Maar ik had bij Elko Bos ook niet echt het gevoel dat hij er met nieuwsgierigheid in ging... en met nieuwsgierigheid uitging. Want hij ging erin met het idee dat Obama God op aarde is... en met diezelfde boodschap is hij weer weggegaan. Dus. Veel wijzer zijn we niet. Ah, je ja, vond dat niet veel Obama... Uh, hij, is, hij is gewoon bij zijn stompans gebleven, een is gewoon een fan. <laughs> en nee, ik bedoel, het idee is toch dat je een beetje je gaat naar land om te kijken... Van, misschien klopt het allemaal wel wat ik vind... maar dat is we überhaupt bij de Nederlandse pers helemaal niet. Ik bedoel, ze hebben een idee dat de Amerikanen allemaal freaks en gekken zijn... Uh, behalve dan de, de, de linkse ja, de ja, mensen. Ja, daar, daar en op die, en vaak, met die manier you know. komen ze weer terug. Dus ja, totaal niet in het veld. In die zin vond ik het wel aardig vanmorgen voor op de Volkskrant uh, Grunberg... die ook zei van uh, we, zei, we zitten hier in Nederland... eigenlijk zijn we allemaal voor Obama... Tot het over de koopkracht gaat, want dan is eigenlijk iedereen in zijn achterhoofd gewoon voor Romney. Die manier. Uh, ja, nou ja, uh, uh, uh, zeker is dat wel interessant. Ja, we, we zijn allemaal voor baan maar ja, ik, ik, dus, ik dus niet. Nee, maar, ja, uh, uh, okay. <laughs> uh, goed, nou we gaan het wel zien. Uh, morgen nacht uh, is gaat het allemaal gebeuren. Daar dus, uh, dan gaan we daar uh, uitgebreid over spreken de rest van uh, deze week in het mediaforum. Voor nu bedankt. Zo, zo waardelijk help ons. <laughs> Joost Nieuweer en, uh, en Bert van der Veer. Dit was trouwens niet de repetitie, dit was gewoon het echte mediaforum. Echt ja. ja. <laughs> ja. Echt wel. We draaien een liedje van de Radio 1 CD van deze week. nieuw album van Mick Hucknell is uit. Hij doet daarin Amerikaans.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 Nick dus. is een nieuw album van hem uit. American Soul heet dat. Hij was de zanger altijd van Simply Red. Hè. En uh, op dat album zingt hij allemaal our soul standards. That's how strong my love is. Het is deze week de Radio 1 CD. We gaan beginnen aan een nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. En dat doen we vandaag met Tineke Meiners, 62 jaar uit Leidendorp. Hartelijk welkom. Dank u wel. Um, u was altijd ambtenaar, begrijp ik. En wat doet u nu? Ik ben met vervoegd pensioen. Aha. En maar dan moet je je tijd wel een beetje doorkomen. Ja, ja dus ik luister naar het nieuws... Quiz is vind ik erg leuk en ja. ik zit nog in de gemeenteraad in Dorp. Ah, oké. Okay. En voor welke partij? Ja, voor de VVD. Hm. Um, <laughs> wat vindt u van dat hele gedoe daar in Den Haag? Ernstig, heel ernstig. U ja? Ja, ja, ja. bent, bent zo'n VVD'er uh, die meedoet aan de volkswoede, lees ik dan in bepaalde kranten? Nou, ik vind wel dat ze heel snel met duidelijkheid moeten komen... en ik ben er nog niet gerust op. Nee, nee. Uh, nou ja, we gaan dat zien. Uh, eerst maar eens die quiz gewoon spelen, ja. lijkt me. Uh, we beginnen uh, met het bepalen van de nieuwsfactor. Daar komt-ie. Sunday's New York City Marathon is off. Late today. De nationale nieuwsquiz. De storm heeft in de Verenigde Staten meer dan 100 mensen het leven gekost... en de voor miljarden schade aan in het Noordoosten. I'm not really thinking about voting. Bovendien, als ze zouden willen stemmen, waar dan? So I don't even know where to go vote. Een ander probleem is tekort aan brandstof. Maar als je na lang wachten een jerrycan met benzine krijgt... I'm happy, I got a little bit, just a little bit. Ja, de New York Marathon ging niet door vanwege de gevolgen van de orkaan Sandy. En nog andere problemen ook, want rondom de verkiezingen uh, zijn er dus ook, uh, is er ook gedoe. Um, eerst maar eens even over die marathon. Welke Nederlander riep via Twitter mensen op... om een alternatieve marathon te lopen in Central Park? De zogeheten Holland Run. Wenemars. Erben Wennermaars is goed. Kleine duizend mensen, onder wie er dus veel Nederlanders, liepen zondag mee daar in, uh, uh, in New York. Vraag 2. En dan staan ook nog eens een keer de presidentsverkiezingen voor de deur. Inwoners van welke staat die hun huis niet meer in kunnen door Sandy, mogen ook per e-mail of fax stemmen? New Jersey? Dat is goed, ja. Ze kunnen een aanvraag insturen om uh, te stemmen per e-mail of fax. Ze krijgen daarna per mail een speciaal stembiljet. waarmee ze dan tot dinsdagavond digitaal hun stem kunnen uitbrengen. Vraag 3. Is een kop uit de krant. Ik lees hem voor. En u krijgt ook nog drie mogelijke antwoorden te horen. Dit is die kop. Alles hebben ze overhoop gehaald. Alles hebben ze overhoop gehaald. Gaat dit over? 1. In de regio rond Peking is afgelopen weekend de zwaarste sneeuwval... sinds 1951 gemeten. Heeft voor veel overlast gezorgd. 2. Fractievoorzitter van Haasma Buma zegt in het programma Buitenhof... dat hij bij het nieuwe zorgplan van het kabinet Rutte... Uh, dat hij dat niet zal steunen. En drie. Tijdens de wedstrijd Ajax-Vitesse... is er ingebroken in het huis van voetballer Ryan Babel... Het is oh, drie. Alles Babel. hebben ze overhoop gehaald. Ja, dat is goed, ja. Um, Ryan Babel, een kop uit de Telegraaf was dat. Vraag vier. De inbraak gebeurde dus tijdens die wedstrijd, Ajax-Vitesse. Hoe heet de Vitesse-speler die zaterdag twee keer scoorde tegen Ajax? Ja... Die namen, die uh, weet ik niet. Iets uh, van uh, Slabewitsch. <laughs> is het goed? Nou, het lijkt er in de Veste <laughs> vent <verte niet> op. <laughs> ik weet ook niet bij welke club die dan wel speelt, maar goed. Goeie. Het was uh, Wilfried Boni. Oh, oh Boni. Ja ja ja ja, ja, ja, ja. ja, zeker. Nee, stom. Uh, dan gaan we naar vraag 5, een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? No, dat heb ik nog niet gehoord. Ik vind wel dat je rekening moet houden met elkaar. Dat is geen geheim. Spekman. We hebben afspraak gemaakt dat we gaan niveleren. Toch? Stop. Uh, in dit land. Alleen je moet wel opletten wat het bij de ander doet. U bent al een beetje aan het oefenen voor de laatste vraag. Maar oh. mag, u mag, dit mag je gewoon nog afluisteren en dan mag je het, mag ik het zeggen. Oh, het, het is sorry. inderdaad Spekman. Ik van de A-voorzitter. Uh, Spekman lag dit weekend onder vuur omdat hij zout in de wonden had gestrooid... door in een interview met het Algemeen Dagblad te zeggen dat niveleren wat is? Een feestje. Dat vindt u helemaal niet, hè? Wel, het kan een feestje zijn misschien, maar niet langs deze weg. Dat vind ik echt... Uh, kijk, ik vind echt niet dat er, uh, dat er hele grote gigaverschillen moeten zijn. Nee, maar nee, nee. nu komt het bij de middengroepen terecht. En nou, dat is niet de bedoeling. kwam hard ik. aan in de VVD-achterbond. Die waren boos over die uitspraken van Spekman. En hij heeft gezegd, ja, ze moeten maar tegen een stootje kunnen. Maar het was niet heel handig natuurlijk, die opmerking. Laatste uh, vraag. Uh, u krijgt uh, nog vier punten. kunt u daarmee verdienen. U krijgt aanwijzing over een persoon uit het nieuws. En we willen graag weten wie hier wordt bedoeld. En als u het weet, moet u onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Al op mijn 21ste bezat ik een kasteel. 3. Mijn wacht in spanning op het moment dat ik afstand neem. 2. Het programma De Leugen Regeert is genoemd naar een beroemde uitspraak van mij. Ja, stop. dat was Beatrix. Dat klopt, ja. Ja, want de laatste aanwijzingen... Maar die eerste aanwijzingen kan ik daar niet zo goed mee in verband brengen. Maar goed, het zal... Ja. <laughs> ja. Uh, Kasteel Drakenstein in maar de bossen jij? van Lage Vuurze. Daar ging ze in 1963 oh. wonen. En uh, over die leugen regeert. Dat, uh, dat heeft ze ooit gezegd in een bijeenkomst met de Nederlandse journalistiek. Uh, de, de leugen regeert. En dat werd uiteindelijk de naam van het VARA-mediaprogramma. Het is inderdaad de koningin Beatrix die we zochten. U komt op 7. Dus daarmee gaan we zo meteen vermenigvuldigen in deel 2 van de quiz.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 Vandaag luidt de stelling. Ondanks de slechte start verdient Rutte 2 ons vertrouwen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het gegogen met die cijfers. De eerste dag was er veel enthousiasme over dat nieuwe kabinet. Het is een beetje weggeëpt, zeker in de achterban van de VVD. Dus ondanks de slechte start verdient Rutte 2 ons vertrouwen. U mag zeggen of u het eens of oneens bent met die stelling straks in stand.nl. SMS staat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101. De website is een mogelijkheid, www.stand.nl. En als u twittert eens en eens doe het dan met hekje standpunt. We zijn terug bij Tineke Meiners, 62 jaar uit Leiderdorp. Zeven in deel 1 van de quiz. We gaan aan deel 2 beginnen. U krijgt de vragen. Ik stel de vraag helemaal. Dan geeft u het antwoord of u uh, uh, zegt pas. Eigenlijk is dat het devies. Klaar? Starten maar! De Nationale Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat fusies van wat geen geld opleveren? Gemeenten. Dat is goed. Premier Rutte vertrekt vanavond op handelsmissie naar welk land? Turkije. Goed aan de kust van welke Australische staat zijn dit weekend walvis en dolfijnen aangespoeld? Pittsburgh, ik heb geen idee. Tasmanië, hoe heet de fractievoorzitter die vanochtend zei dat het koopkrachtverlies maximaal 4% zal bedragen? Halbe zijstra. Goed, dit jaar zijn er veel minder van welke insecten geteld dan vorig jaar? Muggen. Goed, de Egyptische bisschop Tawa, Tawadros is de nieuwe paus van welke kerk? Koptische. Dat is goed, welke prins kreeg tijdens zijn bezoek aan Papua Nieuw-Guinea auto-pech? Prins Bernard lijkt me. Prins Charles, in welk land is opnieuw een baby in een vondelingenluik gelegd? Antwerpen. Welk uh, land? Ja, dat is goed. Uit welk Italiaans ramschip is olie gelekt? Geen idee. Pas. Costa Concordia. Welke zangeres heeft haar steun voor Obama betuigd... door de slogan Forward op haar minijurk te dragen? Ja, dat dus we, weet ik niet. Die naam Kila Carey of zo. Katy Perry. Mensen oh. met wat voor soort smartphone... kunnen nog niet gealarmeerd worden door het nieuwe systeem NL Alert? iPhone. Dat is goed. Een voormalig aanvoerder van welke grillja-beweging... heeft toegezegd informatie te geven over massagraven? Menzola. Van, van welke club is die? Van de Vark? Ja, dat is goed. In welke stad hebben ultranationalisten gedemonstreerd tegen migranten uit de Caucasus en Centraal-Azië? Moskou. Dat is goed. De politie in welke provincie heeft drie jongeren uit een jacuzzi van een wellnesscentrum gehaald? Burgum. In welke provincie? Friesland. Dat is goed. In welke dierentuin is zaterdagochtend een Indische neushoorn geboren? Dierentuin. Amersfoort. Emmen. Nee. Amers Apeldoorn. <laughs> nou, nu heeft u er drie genoemd. <laughs> Ze zijn alle drie niet goed. Het was, het was Blijdorp in, uh, in Rotterdam. Um, we komen op tien. Uh, en dat betekent een totaal van 70. En dat is helemaal geen slechte start van deze week. U krijgt eerst de normale kaarten mee. Voor de geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox. En dan moeten we afwachten of er daarna nog kandidaten voorbij komen... die over die 70 heen gaan. Maar dit staat alvast in de boeken. Mooi, dank u. Uh, een goede reis terug. En dank dat u oh, er was. klaar? Ja, u was hem. Oh, <laughs> dat was eerst. Wat dacht ik geloof. Ik geloof. ik geloof, ik geloof, ik geloof in de mensen NCRV. Het kabinet Rutte 2 is een feit Voor het de problemen aanpakken Snel laten zien hoe we dat willen gaan doen De complete ministersploeg stond vandaag bij de koningin op het bordes En is vanavond te horen op Radio 1 Vanavond live vanuit het ministerie van Algemene Zaken in Den Haag Van half 9 tot 10, Rutte 2, op Radio 1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 Dit is Radio 1.